7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man uit het Limburgse belveld moet 14 jaar de cel in voor het doden van een man op een camping in Meerlo. De twee kenden elkaar via de vriendin van de dader. Zij was de ex van het slachtoffer. Die viel haar lastig met WhatsApp-berichten. Daarop ging de man uit belveld verhaal halen. In de stakerven ontstond een worsteling en werd het slachtoffer gewurgd. Daarna stak de verdachte de chalet in brand. En de rechter neemt het de man vooral kwalijk dat hij via de mobiel van het slachtoffer nog een sms stuurde om het zelfmoord te laten lijken. Inwoners van Servië en Montenegro mogen niet meer de EU inreizen. De landen stonden tot voor kort op de lijst met veilige landen, maar zijn daarvan afgehaald omdat het aantal coronagevallen is gestegen. Op de lijst van veilige landen staan nu nog onder meer Canada, Marokko, Japan, Australië en Zuid-Korea. Koninklijke Horeca Nederland spant een kort geding aan tegen de staat. De branchevereniging wil dat de coronamaatregelen in de horeca... zo snel mogelijk worden versoepeld. Die zijn volgens de vereniging veel strenger dan noodzakelijk. Het gaat dan vooral om de anderhalve meter regel. En de regels staan volgens de horecaondernemers haaks op versoepelingen... die op andere gebieden wel zijn doorgevoerd. En volgens de branchevereniging kunnen veel horecaondernemers... geen rendabele zaak meer runnen met de huidige regels. En op de intensive cares liggen nog 15 mensen met het coronavirus. Dat zijn er vijf minder dan gisteren. Het is het laagste aantal coronapatiënten op de IC sinds begin maart. En ook het aantal coronapatiënten buiten de intensive care is gedaald met vijf. Op de verpleegafdelingen worden nu nog 80 coronapatiënten behandeld. Het weer vanuit het westen klaart het op. Elders nog regen of motregen. Vannacht kan lokaal wat mist of nevel ontstaan. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen vrijwel overal droog en af en toe wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Gaan we nog op vakantie dit jaar?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 I'm Maybe me tell now I took her home to my place watching every move on her face she said look what's your Blood will spell And if the boys wanna fight, you better let them Set you box in the corner blasting out my favorite song The nights will get warmer It won't be long Won't be long till summer comes Now that the boys are here again